met het NOS-journaal. Premier Jette zegt dat met de dood van tv-presentator Sonja Barend... een icoon van de Nederlandse tv is heengegaan. Jette roemt haar vermogen om echt contact te maken, te luisteren... en tot de kern te komen. Ze zette de standaard in interviewen, zegt de premier. Omroep BNN Vara, waarvoor ze werkte, zegt dat haar betekenis... voor de omroep nauwelijks is te overschatten. Barend was decennia lang een van de grootste televisiepersoonlijkheden... in Nederland. Ze overleed gisteren thuis in bijzijn van haar familie. Sonja Barend was 86 jaar. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS de straat van Hormuz gaat blokkeren. Eerst schreef hij dat dit direct gaat gebeuren, maar daarna nuanceerde hij dit weer en sprak hij over binnenkort. Het bericht van Trump op True Social is zijn eerste reactie op het stuk lopen van de onderhandelingen met Iran. Vanuit Den Helder is het fregat Zijne Majesteit de ruiter vertrokken. Het schip is met 200 man personeel onderweg naar een marineoefening in Zuidoost-Azië... maar doet onderweg ook de golfregio aan. Defensie zegt dat het fregat langer in het gebied kan blijven als daar aanleiding voor is. Wielenklassieker Parijs Roubaix is gewonnen door Paul Wout van Aert. In de sprint op de wielenbaan van Roubaix versloeg hij Thales Bogacar in de sprint. Mathieu van der Poel reed lang in de achtervolging na een paar lekke banden. 15 kilometer voor de streep wist hij de achterstand terug te brengen tot 20 seconden. Maar hij wist uiteindelijk niet meer bij de koplopers te komen. Hij werd uiteindelijk vierde. In de strijd om plek 2 hebben NEC en Feyenoord in een onderling duel met 1-1 gelijk gespeeld. NEC scoorde de gelijkmaker pas in de 97 e minuut. Feyenoord blijft tweede, 1 punt boven NEC met nog vier wedstrijden te gaan. Ook de andere twee duels die vandaag werden gespeeld eindigden in een gelijkspel. Fortuna Sittard en NAC eindigden in 1-1. En Pek Zwolle Excelsior werd 2-2. Het weer... Een mix van zon en wolken vanmiddag met maximaal 15 graden. Morgen bewolkt met hier en daar een bui bij 13 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Etienne Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de AWB verkeersinformatie.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 The bomb that's been left ticking there too long You bleeding Some days there's nothing left to learn from the point of no programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Er was ooit een camping. Camping vogelenzang. Tegenwoordig heet die camping het Marina Park Bloemendaal. Alleen op de naamsverandering uh, brings back memories. Maar er is veel gebeurd en er, moet nog, er zou nog veel kunnen of moeten gebeuren... rondom de bouw van 350 bungalows op dat Marina Park Bloemendaal. Er is veel aan de hand. En daarover heb ik aan de telefoon Rob Sleeuwen, de fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal. Goedemiddag, Rob. Ja, goedemiddag. Rob, voor de, zeg maar, voor de luisteraar en misschien ook even voor mij... hoor, de mensen die er niet elke dag mee bezig zijn... wat was nou ook alweer het verhaal achter die, uh, ja, die bouw van die 350 bungalows... op dat voormalige camping Vogelzang en tegenwoordig het Marina Park Bloemendaal? Nou ja, het is eigenlijk uh, van familie Natuurcamping wordt nu zeg maar omgekat naar, uh, wat is het, 350 uh, vakantiebungalows. En daarbij komt ook nog dat het hele terrein wordt opgedeeld in 350 kavels... waarop dan die bungalows worden gevestigd. Dus uh, het hele, hele campinggebeuren verdwijnt... en er komen 350 eigenaren voor terug mm -hmm. die uh, een vakantiebungalow hebben. En dat heeft natuurlijk al heel weinig meer te maken met het hele campinggevoel. Ja, maar dat is dus ooit een beslissing geweest van de gemeente Bloemendaal. Dat dat ook mocht en kon. Nou, daar zijn de meningen over verdeld. Er is een amendement geweest van uh, de VVD uh, in 2013... die uh, die ontwikkeling zou hebben mogelijk gemaakt. Mm -hmm. Maar... Uh, daar zijn de, de, daar zijn de gedachten, of de, tenminste daar denken we mensen verschillend over... en vooral ook juristen. En nu is het het geval dat de juristen van de provincie daar anders over denken... dan de juristen van de gemeente. Nou, dat lijkt me een groot probleem. Um, ja, daar gaan we het zo even over hebben. Maar eerst even over die bungalows. Staan ze er nou al? Of worden ze gebouwd? Is die verkaveling al gebeurd? Wat is de status van dat project op zichzelf? Nou, nee, nog niet. De, de huidige zeg maar de, de, de huidige vakantiegasten noem het dan maar zo uh, die op uh, die daar staan die uh, die staan er nog wel maar er zijn er een aantal waarvan ook al de huur is opgezegd of dat ze moeten verhuizen naar een ander gedeelte van de camping dus uh, het wordt nu Heel langzaam als een soort salami. Ja, het, het proces is begonnen. Ja, het, proces het proces is, begonnen. is begonnen. Er staan er al een aantal. Ja. En, uh, ja. nou, wat, en, en nu het juridische deel. Um, wat vindt de gemeente Bloemendaal? Of wat vinden de juristen bij de gemeente Bloemendaal? Nou, dat, dat, dat, dat is ook een jojo -jo verhaal geweest. In eerste instantie werd er ja gezegd. Het valt binnen het stemmingsplan. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat Anke Broekers-Knol toen zei van nee, we krijgen signalen vanuit de provincie. Het kan niet. Toen werd alles weer ingetrokken. En nu de huidige wethouder zegt, uh, wethouder van de Wind uh, en haar juridische afdeling zeggen het valt wel uh, binnen het bestemmingsplan. Dus we kunnen in gang gaan. En dat heeft, is mede uh, veroorzaakt door het amendement op het bestemmingsplan. Uh, van de VVD in 2013. Ja, dus toen hebben ze het zeg maar tussen aanhalingstekens voor elkaar gekregen uh, op papier ja. dat het zou mogen. Dat is de gemeente en uh, ja. de provincie. Ja, de provincie zegt het valt niet onder het bestemmingsplan. En dan zou je zeggen, het zijn, uh, het, voor mij is overheid overheid, hoor. En ik denk voor zeker als ik uh, als inwoner daarin staat, of het nou de gemeente of de provincie is, dan verwacht je toch op zijn minst dat er overleg is. Ik, zit, uh, ik heb natuurlijk ook weer een woonverzoek ingediend... om te kijken hoe die communicatie nou is gegaan... tussen de provincie en de gemeente. Nou, eigenlijk helemaal niets tot nu toe. Ik ben er nog niet helemaal doorheen. Maar er is helemaal geen overleg geweest... van bijvoorbeeld op welke gronden uh, vinden jullie nou dat het niet kan. Nou, mm. dan zou je toch zeggen dat je als gemeente... Uh, de gemeentelijke overheid en de provinciale overheid... dat zou je toch zeggen, die, die horen samen te werken... Maar dat gebeurt dus niet. En, uh... Maar ze vinden nu allebei iets verschillend dus? Ja, de gemeente zegt, nou ja, het is, uh, wij beslissen erover. Wij zeggen, uh, het kan, het valt binnen uh -huh. het bestemmingsplan. En waarschijnlijk omdat ze toch bang zijn voor claims of iets dergelijks uh -huh. van, de, van de eigenaren. Ja. En er is natuurlijk ook wel wat fout gegaan. En er is ook een, een, een mail gestuurd vanuit, uh, vanuit de organisatie, terwijl de wethouder dat niet wist... Um, dat ze hun gang konden gaan. Nou, dat is later weer teruggetrokken. Het is niet allemaal vlekkeloos verlopen. Dat ah. zeker niet. Ja, en, en dan, als ik dat dan zo hoor, even vanaf de zijlijnen relatief. Hè? De provincie ja. uh, uh, en de gemeente staan eigenlijk tegenover elkaar. Hebben hier een kleine fitty over. Um, wordt dat dan ook hoog gespeeld? Gaat de provincie iets doen? Want de, wie, wie gaat er eigenlijk over? Nou, daar, daar ben ik ook ontzettend benieuwd naar. Wie is dan waar, nou de baas? We con ja. contact te krijgen met de provincie. Uh, om, ik zit ook in een soort werkgroep die rond die camping zit... waar verschillende uh, belanghebbenden uh, aan meedoen... Um ja, we proberen wel contact te krijgen. Ja. We proberen, wat zijn nou precies de gronden waarop de provincie zegt het kan niet? Ja. En, Want dat is natuurlijk voor ons uh, als raad ook heel belangrijk om te ja, weten. Als ik in de raad zou zitten, zou ik denken: ik, zit, ik ben hier, ik zit hier niet, ik voel me wel verantwoordelijk voor wat er in mijn eigen gemeente gebeurt. Dus um, hoe, zit, hoe zit dit nou precies? Rob, als, er nou, uh, als we nou de, dit pingpongen nou blijft en we krijgen geen antwoorden, wat kan er dan eigenlijk gebeuren? Wordt het dan gewoon doorgebouwd? Ja, ik... Krijgen we de provinciale politie op ons dak? Wat gaat er eigenlijk gebeuren? Nou ja, ik hoop het eerlijk gezegd. Ik, uh, ik ben geen jurist. Maar dit is, dit is geen dakkapelletje. Dit is niet de schoorsteen die in verkeer staat. Dit, is, uh, dit heeft voor het dorp Vogelens Maar ook voor de natuur. Natura 2000. Maar ook voor uh, de presidentwerking. Uh, die, hier wordt gewoon een camping opgekocht. In 350 stukjes verdeeld. 350 stukjes worden verdeeld. En er wordt een... Een, uh, een villa hm. opgezet. Hm. onder het mom van verplaatsbaar uh, kampeermiddel. Maar het lijkt erop ja. alsof, we, alsof we hier in een proces zitten. waar we nog jaren in kunnen zitten, Rob. Wat is je doel eigenlijk? Is dit het proces op gang brengen? of ben je eigenlijk gewoon tegen de bouw van die, uh, van die bungalows? Nou, natuurlijk. Nou, uh, kijk, 350 vakantiebungalows. Uh, naast Natura 2000. en in het oog ook, ook uh, meegenomen dat er even verderop moeten. een aantal boeren weg. Vanwege stikstof, hè, die daar al 300, is het, meer dan 300 jaar uh, dergelijke activiteit hebben ontplooit. Die moeten weg vanwege de stikstof. En wij gaan nu gewoon zeggen, bouw het maar vol. Als je gaat bouwen, bouw dan in ieder geval voor de vogelenzanger en, uh, of voor de bloemendaler. Maar ga niet 350 uh, bungalows bouwen op een gebied wat daar helemaal niet voor bestemd is. Ik hoor het erop. Ik hoor het erop. Ik hoor, ik hoor het erop. Jij wil in ieder geval dat de provincie zijn werk gaat doen. Uh, ja. En, dan, uh, en ja, ja. dan hebben we in ieder geval een proces met, tussen de provincie ja. en de gemeente. Ja, één correctie erop. Als ja. ik dat mag. Ja. En, uh, je mag ja. toch heel ja. even corrigeren en dan zijn we ja. klaar. Wij willen gewoon dat de gemeente gaat samenwerken met de provincie. Om te kijken ja. wat je samen kan bereiken. In plaats van dat je nu drie partijen hebben en maar wachten van, uh, ja. tot, tot we voor de rechter staan. Ja Rob, het, is... het blijft een complex verhaal voor degene ja, die het ja. moeten aanhoren en we, maar we blijven je hier ook hierover uh, pingen. Dankjewel Dat Rob, is... Rob Sleeuwen van uh, Zelfstand op Bloemendaal. Wij horen er vast nog meer over. Dankjewel, tot ziens. Bedankt weer. Tot ja, ziens. Dag, hi, hi. Regio Radio, informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Just a perfect day.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 programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Aangeschoven is uh, Wim Wetheim, voorzitter stichting Veteranen Zandvoort... moet ik zeggen. Zo is het Ben. Welkom. Dan Pak de microfoon een beetje uh, bij je. Je kan richten wat je wil. Is goed. Um, Veteranen Zandvoort, hoe lang bestaan die al? Hij bestaat al bijna 15 jaar. Uh, we hebben één lid nu nog. Dat is Jasper Molenaar. Die is uh, destijds bij de oprichting uh, betrokken geweest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 En, uh, je noemde het woord um, peacekeeping. Uh, ooit is een aantal jaren geleden, heb ik denk ik wel over twintig jaar geleden... Is, uh, heeft de Nederlandse regering al vastgesteld dat je verschillende soorten missies kan hebben. Mm -hmm. Twee daarvan, één uh, is peacekeeping, wat jij noemt. En daar ben je aan die regels gebonden dat je niet te veel kunt doen. Maar ook uh, uh, het begrip...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 Is het zo dat Defensie veteranen aanbrengt of moet je jezelf als veteraan aanbrengen? Dat is een hele goede vraag, want ik krijg met regelmatig wel berichten, ook van het Veteraneninstituut en van de gemeente, dat er nog mensen gemist worden. Daarbij is die administratie toch ook niet helemaal 100% dekkend. En krijg je nogmaals het verzoek om na te gaan of er bijvoorbeeld nog een Nieuw-Guinea.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 vliegkampschip, vliegdekschip, vliegdekschip, daar heb je het. Dat ik even, dat even zeggen jij ja. communiceerde? Vliegdekschip. Ja. Het. het is, het is als marine man weet jij hoe dat hoe precies in elkaar zit. Maar uh, hij is daar uitermate trots op. En hij is zeer. Uh,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 er zijn uh, borrels, er is de tentoonstelling, er is een, een, een ja. muziek tentoonstelling. Er wordt dus heel veel gedaan. Er wordt heel veel gedaan en, en uh, dat is ook terecht. He, dat, dat, het is wat je, wat je net zei een aantal jaren geleden. Was het één bladzijn wat je kon terugvinden over veteranenbelangen. Mm -hmm. Nu wordt dat uh, veel sterker uitgedragen. Je kan participeren op de uh, Veteranendag in Den Haag. He, in juni is dat. Maar er wordt ook gevraagd aan ons... Uh... <coughs> Sorry aan ons als uh, Blauwe Helmen of, of uitgezonden militairen... om deel te nemen aan de 4 mei herdenking op de Dam bijvoorbeeld. Die ziet de mensen ook altijd staan. staan. He, de, de koning loopt daar met zijn uh, entourage doorheen, ja. he, met, met de generaals. Dus dat, dat, het veteraaninstituut probeert ons te betrekken bij allerlei activiteiten... ons op die manier ook zichtbaar te maken. Want dat is wel een essentieel ding. We moeten wel zichtbaar zijn voor de maatschappij. U bent zelf ook veteraan Zeker.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 Wat voor een ongelooflijk goede vraag zou ook stellen. Nou, we dus... hebben natuurlijk wel uh, um, het monument in. Uh, het vliegmonument in de, de Wadlengduinen. Daar Zo wordt door scholen aandacht aan, het met aan de, besteed. Ja, het dat het is graf. met de ONS, hè, dacht ja. ik. Uh, en het graf. Ja, zeker. Wordt ook uh, uh, aandacht ja. aan besteed. Dus de scholen zijn zich wel bewust van dat, dat dat moet blijven leven. Ja, absoluut. En het gaat nog wel verder hoor. Want uh, uh, neem de ONS, hè, de ONS-school, mm -hmm. die er heel actief mee bezig is. Um, Vanuit een ander gremium, uh, Wilma Schama... en ik uh, zitten ook bij het Stichting Joods Erfgoed Zandvoort... hebben daar lesgegeven over de holocaust. Dat gaat mm -hmm. over de stolpersteinen. En uh, toevallig zijn we donderdag met twee van die klassen... naar Amsterdam geweest om bij het namenmonument... Uh,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 Dus het is echt een rampvol programma met, met natuurlijk Martin Garrix als, als geweldige afsluiter. Dus um, want, ja, we hebben er zin in. Nou, ja, want dat is mooi, Martin Garrix als, als afsluiter. Um, kan je al iets meer vertellen over die programmering? Uh, nee, de details daarvan komen nog naar buiten. Uh, dat heeft ook vaak gewoon uh, te maken met, met uh, de details van de programma's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 Uh, Jan Lammers, sportieve directeur bij de Dutch Grand Prix. Heel erg bedankt voor deze toelichting. Heel graag gedaan, aan. Succes. Regio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort.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 Hoe trof je dat aan toen je daar binnenkwam? Um... Ik, ik heb in ieder geval heel <laughs> be... in veel interessant gezien. Maar... Nou ja, het was natuurlijk het was niet best, zeg maar. Um, we <coughs> hebben echt wel wat, uh, wat moeten uithalen om het, om het weer een klein beetje uh, op te kalafateren. En uh, ja, daar zijn we eigenlijk al, al, al dik anderhalve maand mee bezig. Met, met scheppen en uh, daken en uh, vloeren en. Uh,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 Nou, ben benieuwd. Ja. <laughs> ja, jullie zelf ook gezien. Ja. Maar je jij, jij hebt natuurlijk wel het, het idee en het plan heb je al gezien. Ja, nee, nou, trouwens hebben we het zelf gemaakt met, met Kees. Ja. Kan je dat met z'n drie aan? Twee tenten? Vast wel. Houd personeel of neem je personeel mee? Ja, de constructie daar zal wel iets anders worden. Dat gewoon mensen ook die gewoon zelfvervilling laten doen. Dus mensen die, ondernemers die, die het zelf gaan draaien ook. Mm -hmm. dat, dat, nou, dat hebben we wel idee. Dit is ZFM.